6 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Pakistan heeft de Indiase gevechtspiloot vrijgelaten. die woensdag in zijn toestel werd neergeschoten. Hij crashte in het Pakistanse deel van Kashmir. De Pakistanse premier Khan liet gisteren al weten dat de piloot zou worden vrijgelaten. als gebaar van goede wil tegenover India.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 Tegen Willem Holleder is levenslang geëist. Volgens het OM is hij opdrachtgever van vijf liquidaties in de periode 2003-2006. Het gaat om de moordood, Kees Houtman, Thomas van der Bijl, Willem Enstra en John Miremet. Holleder spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaten beginnen volgende week donderdag aan hun pleidooi. In juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak. De NS gaat onderzoeken of duurdere kaartjes in de ochtendspits de drukte in de trein kunnen verminderen. Bedoeling is dat een treinreis in de daluren dan goedkoper wordt. Welk traject de NS voor de proef in gedachten heeft is nog niet bekend. Reizigersorganisatie Rover is niet blij met het plan. Volgens Rover kan de NS beter de prijzen in de daluren verlagen om zo de drukte in de spits tegen te gaan. Het park de Efteling in Kaatsheuvel mag voorlopig niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State besloten. Omwonenden hadden geprotesteerd omdat ze bang zijn voor overlast. Ook wezen ze op negatieve gevolgen voor de natuur. Het attractiepark wil in tien jaar tijd groeien van vijf naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Het weer vanavond is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen veel bewolking. Vooral in de middag kan er dan wat regen vallen. En dan wordt het een graad of elf. Zondag is er veel regen en ook veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Niet al te veel vertraging meer in de regio. Op de A9 gaat het nog langzaam richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo. De verdraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Meld je dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, jou. Heb jij een neus voor techniek? Meld je dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.cfmsandvoort.nl www.zfmzandvoort.nl. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu het weekend in... It's your top, p p Ta, ta, ta, ta, ta, ta.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 Come on. Internet, Internet. Internet. Internet.